Bastiaan gaan met het NOS-journaal. De Limburgse gouverneur Bovens vindt dat de samenleving achter de burgemeesters moet gaan staan. Dat zegt hij naar aanleiding van de bedreiging van burgemeester Hoebe van Voerendaal, die een pistool op zich gericht kreeg. Volgens Bovens worden bestuurders wel vaker bedreigd, maar is dit de overtreffende trap? De gouverneur is bang dat mensen vanwege bedreigingen straks geen burgemeester meer willen zijn. In heel de Verenigde Staten zijn scholieren de klas uitgelopen om te protesteren tegen wapenbezit. Ze bleven 17 minuten buiten. één minuut voor iedere scholier die vorige maand bij de aanslag op een school in Parkland in Florida om het leven kwam. De leerlingen willen dat er strengere regels komen voor wapenbezit. En ook vinden ze dat de Amerikaanse politiek meer moet doen tegen de schietpartijen. Veel mensen weten niet wat er in de nieuwe inlichtingenwet staat... waarover volgende week een referendum wordt gehouden. Uit een enquête van INO Research blijkt dat 40% bijvoorbeeld niet weet... dat veiligheidsdiensten met de nieuwe wet veel meer mogen aftappen dan nu. En ook weten weinig mensen dat de overheid een DNA-database wil opzetten. Daarmee moeten bijvoorbeeld terroristen worden geïdentificeerd. Maar volgens critici zijn er te weinig privacy waarborgen. In de nieuwe wet is ook geregeld dat er meer toezicht komt op de geheime diensten. Daarvan is iets meer dan de helft van de ondervraagden op de hoogte. 25 mensen die dringend medische zorg nodig hebben... zijn weggehaald uit de zwaar belegerde regio Oost-Ghouta in Syrië. De evacuaties verlopen moeizaam. Er is een lijst van meer dan duizend mensen die dringend medische zorg nodig hebben... en eigenlijk weg moeten. Het Syrische leger wil het gebied heroveren op de oppositie. Het weer, vanavond opklaringen, het blijft droog. Vannacht is het 1 tot 4 graden. Morgen aan het eind van de ochtend vanuit het zuiden regen. In het noorden blijft het droog en wordt het 10 graden. Vrijdag wordt het kouder en gaat de regen over in sneeuw of natte sneeuw. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. In de Randstad staat file op de A1 Amersfoort-Amsterdam... tussen Hoevelaken en Eembrugge, 7 kilometer en een kwartier vertraging. A4 Amsterdam-Den Haag, tussen Schiphol en Roelevarensveen... 11 kilometer en een kwartier oponthoud. Op de A16 Rotterdam-Breda, bij de Randweg-Dordrecht... 6 kilometer en een kwartier vertraging. A20 Hoek van Holland-Gouda, tussen Knoop- en en Moordrecht... 6 kilometer. Een half uur vertraging is er op de A27 van Utrecht naar Gorkum... tussen Nieuwegein en Noordrecht. Op de N210 Rotterdam Schoonhoven bij Krimpa aan de IJssel nog een kwartiertje oponthoud. En op de N246 Beverwijk weschafdijk voor de aansluiting met de N244 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 For the night Oh! like us.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 Vanaf mijn laatste aard tot na mijn laatste kerst, tot in eeuwigheid zal jij.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 some photo <laughs> bang Gonna send Take your time, girl, just leave it to me And hold on to love So you'll find the world at your feet Take your time, girl, just leave it to me